Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne... zijn er zo'n 90.000 vluchtelingen uit het land geregistreerd in Nederland. Dat meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste van hen in de gemeente Renswoude. Zo'n 33 per 1000 inwoners. Van alle vluchtelingen is 16% weer vertrokken. De Oekraïners die nu nog in Nederland verblijven... kunnen nog zeker een jaar in Nederland blijven. In het noorden van China zijn bij een ingestorte mijn twee doden gevallen. Zeker 50 mijnwerkers worden nog vermist. Volgens Chinese media stort een lawine van zand en puin op meerdere voertuigen. 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten in de open koolmijn. Het bedrijf dat de mijn runt zou vorig jaar nog een boete hebben gekregen... voor het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en onveilige aanvoerroutes. Luchthaven Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar...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 Het weer, deze nacht is het bewolkt met hier en daar wat botregen. Verder koelt het af naar een graad of vijf. Straks is de ochtend grijs met een lichte bui. En daarna is er weer meer zon en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. With my heart Good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 thinking while you were far away just how much i miss you and how time it trips away so sad that we are fighting too much tension too much pain. sometimes we need reminding before it gets too late just one moment in my day yeah take me up to a place so far. A pile with the clouds in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 ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaarder op je werd Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered